Daniel 9... ...en dan van vers 7. Het staat niet in alle vertalingen zojuist als het behoort te staan. Maar... Bij u, o Yahweh, is de gerechtigheid... ...maar bij ons... ...de beschaamdheid... ...der aangezichten. Gelijk het is... ...in deze dagen... Bij de mannen van Judah en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, Israël. Die nabij en die verre zijn. Dus wie waren er nabij en wie waren er verre? Judah was nabij. Want hij zegt Judah, nee die, die, daar, daar blijft ik ontferming voor hebben. Dus die was altijd nabij. Maar Israël was verre. Die zat in alle windstreken van de wereld. Tegen die... Lieden heeft Paulus het in Efeze 2. Die verre waren en die dichtbij waren. Duidelijk, de twee huizen van Israël. En dan zegt hij, dan heeft hij het daarover een scheidingsmuur. En als je die vertalingen leest, dat is interessant om dat te doen. Dan gaat het daarover wat in het Aramees heet de Zoreg. En de Zoreg was een scheidingsmuur... Die op de tempelmaand gezet werd of was bij de mens. De mens had die scheidingsmuur daar gezet. Want Jaweh zegt in Psalm 56. Dat zijn huis is een huis voor alle volken. Maar de rabbijnen zeiden: nee, nee, we zetten hier een Zorek. Dat uh, niemand daar zomaar naar binnen mag. Of je moet. Dat Zorek, die tussenmuur, is weggenomen. Ja? Want er is geen verschil tussen man en vrouw. ...en Jood en Griek. Er is wel een verschil, want we kunnen het zien. Maar naar aanleiding van onze verlossing... ...is er geen verschil tussen Jood, Griek. Dus al die Zorak, die moet weg. Want het is een huis voor alle volken, waar iedereen in mag. Van wie is nu die olifant, van Romeinen Elf? Heeft Paulus die uit zijn duim gezogen? Of, of kunnen we daar iets vinden in de tenacht? Wel, deze olijfboom is van Juda en van Israël volgens Jeremia 11, vers 16 en 17. Yahweh had uw naam genoemd, een groene olijfboom. Schoon van liefelijke vruchten. Maar nu heeft het met een geluid van een groot geroep een vuur om hemzelf aangestoken. En zijn takken zullen verbroken worden. Want Yahweh, der Heer Schade, die heeft u geplant. Dus het is zijn boom. Heeft een kwaad over u uitgesproken. Omdat boosheid wil. Van het huis Israël. En van het huis van Juda. Dus die waren in die boom. Die zijn onder zich. gedreven om met mij te vertoornen. Rokende achter de Heer. Achter Baal. Dus deze olijfboom. Die was origineel van. De twee huizen van Israël. En die zijn daar uitgekapt omdat ze Baalim achterna worden, liepen. Maar zegt de christelijke kerk. Daar worden wij nu ingeënt. Zoals we zijn. Die lopen nog steeds achter de Baalim. Man, dus dat ken ik. Dat is onmogelijk. En ze zijn pruimen. En pruimen mogen niet geënt worden op een Israëlische boom. Want volgens de Torah mag men geen zaad verwisselen. Dus. Wordt er dan gezegd. En daar zingen we ook van, uh, christenen en joden, één in Massia. Daar hebben we resten van in, in, in de Maar Dat, dat, dat ken niet. Want christenen zijn ook heidenen. En de joden in het verloste huis van Jacob zijn geen heidenen. Dus dat, dat ken ik niet. Dus hebben we geleerd dat de kerk wordt bij Israël ingeluid. Hebben we geleerd? Nee. Wij worden als Israël in de boom gelijfd. Niet bij Israël gelijfd, maar als Israël gelijfd. Niet als tweede rangs mensen. Zoals dat ons uitgelegd wordt bij onze Massiaanse Joodse broeders. Wij zijn en wij doen en wij onderhouden. Blijven jullie maar in Moab? Nee, nee, nee. nee, nee. Wij zijn Israël en wij horen thuis in de boom. Juda... Het is onze boom. Hij is niet alleen van jou. En niet zeggen van, oh bij de gratie mogen wij daar wel als een beetje onder mensen, mogen wij daar wel een beetje bij. Nee, dat is het niet. Wij worden als Israël gelijfd en niet bij Israël gelijfd. Dat is een groot verschil. Bent u Israël? Dan is die boom van u. De kinderen der belofte zijn Jacob's. Toch ik zeg dit niet alsof het woord van Elohim waren uitgevallen. Want ze zijn niet alles Israël wat Israël zijn. Nog omdat ze Abraham zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar in Isaac zal het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleesters, zegt Paulus. Die zijn kinderen van Elohim, maar de kinderen der beloftenis. Waarom werd, waarom werd Abrahams geloof hem tot gerechtigheid? Rekent, omdat hij geloofde dat Abba Yahweh hem vertelde dat hij een zoon zou krijgen. En ik vertel u en dat weet u. Dat Yeshua is de grote zoon van Abba Yahweh. Als u daarin gelooft. Dan wordt uw geloof tot gerechtigheid gerekend. Dat is niet iets Nieuwtestamentisch, Dat wist Abraham al. In de kerk leren wij oh. De joden die willen de zaligheid verdienen. Wij die wetten onthouden. Ja. Maar wij christenen, wij weten het allemaal veel beter. Wij, wij, hebben, wij hebben uitgevonden eh, behoud door het geloof. Dat zeg maar is niet waar. Abraham wist al. Abraham wist al dat er alleen maar redding was in het geloof en uit het geloof. Ja, dan zitten we natuurlijk in de knoei met de uitleg van de brief aan de gelaat. Paulus die zegt daar in gelaten 3 vers 10 zoek u het maar op gelaten 3 vers 10 als hij teruggaat onder de werken van de wet dan ben je vervloekt zegt hij dus, mijn broer zegt kom nou alsjeblieft niet naar Nederland hier en al die mensen vertellen dat ze terug naar die wet moeten want die zijn al die mensen vervloekt ik zeg maar je moet wel even doorlezen en als hij nou doorleest dan staat er precies hetzelfde dan staat er, als hij niet de werken der wet doet, dan ben je vervloekt. Dus Paulus zegt in gelaten 3 vers 10, weet je het, maar hardop, mag. Gelaten 3 vers 10, daar zegt hij, je bent vervloekt als je de wet houdt en je bent vervloekt als je niet houdt. Staat daar, hè? Ja, de vrouw zegt, staat nou, hier, twee getuigen, dat is genoeg, drie getuigen. Drie getuigen zeggen dat Paulus zegt, dat als hij de wet doet, ben je vervloekt. En als je niet doet, ben je ook vervoerd. Nou, dan kun je een bang van Toch? Dus Paulus, die weet er helemaal niks van. Want Yeshua zegt, er mag niks van die wet af. Nog geen titel. nog een jood. Nou, een titel en een jood. Daar hebben we in de christelijke kerk nooit van, van geleerd. Dus we hebben altijd er zijn die kleine tekentjes. Dat klopt. Maar die staan in de Torah. Bij hele belangrijke versen hebben de, hebben de schriftgeleerden of de scribes, hebben daar titels en jot gezet. Dat mogen we nooit vergeten. En al die titels en jot hebben meestal te doen met de werken die de Messias moet vervullen. Dus Joshua zegt, nog geen titel en Jood mag te veranderen, want dat moet ik allemaal nog doen. Snap je? Het? Daarom kan de wet niet afgezet zijn. Want de doden zijn nog niet opgelegd. Efraïm uh, en Judah zijn nog niet verenigd. Koning David, het rijk is er nog niet. Niet mogelijk. Paulus zegt, als hij doet. Zo, wat zegt Paulus eigenlijk? Oké, okay, nou, dan moeten we moeten dan beginnen bij het begin, aan de brief van de gelaten. Dan zegt hij: jullie zijn helemaal uh, bewitched. En jullie hebben een leer geleerd dat een valse leer is. Betovend. Jullie zijn betoverd met een valse leer. En als je die gaat leren, dan ben je vervloekt. Wat is deze valse leer? Deze valse leer is, zoals we in handelingen 15 vers 1 lezen, er kwamen lieden van Antiochieën en die zeiden, als u niet besneden bent volgens de Torah van Mozes, kan je niet behouden worden. Wat is dat voor een Torah van Mozes over die besnijdenis? Abraham is toch de besnijdenis geleerd? Genesis 17, lees het maar na. Nou. Abraham, we hebben nu een verbond gemaakt. Al de dieren zijn in, in, in, in midden gesneden. Abraham sliep, gelijk wij ook altijd geslapen hebben. En Yahweh ging door de stukken heen. Dat is de smalle weg. Weinigen zullen we hem vinden. Dat is de smalle weg. Want u moet verbondskinderen zijn. En u zegt Yahweh tegen Abraham: Het teken en zegel dat wij aan een verbond gemaakt hebben samen, moet in de voorhuid zetten van de mannen. Die in, bij u geboren wordt. Niet van, joh, als je dat nou vindt, dan mag je dat misschien wel eens doen. Toevallig eigenlijk niet. Mot dat nou? Hoeft toch niet meer? Want Paulus zegt. Besnijdenis is niks en onbesnijdenis is niks. Zie je wel, hoeven we niet te doen. Paulus, die wist het. Maar dat zei hij niet. Want het punt is. Als wij onze verlossing willen verdienen. Door de wet te onderhouden. En ons te laten besnijden. Dus als er behoud zou zijn in de besnijdenis. dan is het offer van Yeshua waard. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Maar Paulus zegt niet. U moet de wet niet meer doen. en u hoeft u niet meer te besnijden. Nee, alleen als je als je verlossing wil verdienen. door je te besnijden. Daarom kwamen die lieden uit Antioch en zei, als jij er niet besnijdt, ben je niet zalig hoor. Of behouden, worden. onmogelijk. Maar je moet het wel doen volgens de regels van de rabbijnen. En die hebben daar een hele ritueel omheen. Nee, aan Mozes werd, aan, aan Abraham werd opgelegd, dat hij moest al zijn nageslag besnijden. Oké, okay, moment, ik ben er nog niet meer. De vragen worden misschien beantwoord terwijl we gaan. Paulus heeft nog veel meer gezegd. U moet zich duidelijk de vraag stellen. Als Yeshua zegt in Exodus 19 en 20. Waar hij beschrijft het aanzitten aan het avondmaak. Aan het Pesachtafel. Dan zegt hij geen onbesnedene mag hier aanzitten. Vreemdeling of niet. Maakt niet uit. De regels zijn allemaal hetzelfde. U zit niet aan aan de Pesachtafel als een onbesneden. Duidelijke taal. Toch? Als u dan leest in uh, Ezekiel. En ik meen daarvan het 44e hoofdstuk. Ja? Goed zo. Dan staat er heel duidelijk. En waar gaat Ezekiel 44 over? Of Ezekiel 40 en volgende? Dat gaat over. Dat gaat over. Het duizendjarig rijk. Want in Ezekiel 47, daar wordt het land verdeeld. In millennial Israël. Daar komen we zo meteen bij. Dus het gaat over dat duizendjarig rijk. En dan zegt Yeshua tegen zijn discipelen: Ik denk, ik ga niet met jullie de maaltijd vieren. Feestdag en zo. Ik heb het ernaar gezien. Maar ik ga het met jullie een nieuw vieren in mijn koninkrijk. Ja? Dus in het koninkrijk. Gaan wij Pesach hier. Dan gaan we terugdenken waar wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Met Abraham, met Isaac, met Jacob en noem maar op. En dacht u dat u dan aan die tafel mocht zitten als een onbesneden? Moet u eerlijk zijn. Als Joshua zegt, niet aan de Pesach tafel. Maakt niet uit als je als vreemdeling aangesloten bent. De reglementen zijn hetzelfde. Nee, zegt Ezekiel. Yahweh heeft mij duidelijk gesteld. Dit is wat Yahweh zegt: geen vreemdeling onbesneden in hart en vlees komt bij mij in huis. Niet in de sanctuary. Mag niet. Oké, okay, dan moeten we nu gehoorzaam zijn. Want toen Joshua met al de Israëlieten de rivier overtrok, zei de jongen. Eén moment. Hier, Er werd niet gevraagd bij de uitocht uit Egypte. Uh, bent u uh, besneden? Dan mag u mee. Bent u niet besneden? Dan blijft u thuis. Dat werd niet gevraagd. Er was geen verlossing in de besnijdenis. Er was verlossing in het bloed. Toch? Maar toen we de rivier overkwamen. Toen zeiden jongens. Nee, nee. Nou moeten we ons even alle mannen besnijden. Want uh, we gaan niet als heidenen in het land. Dus u heeft een keuze. U, kon, u kan het laten doen. Onder anesthesia. Maar als u de rivier overgaat. Weet ik niet of ze dat bij te hebben. En hoe scherp de mensen zijn. Dus. Het is een keuze. Maar gegarandeerd dat u het moet doen. Want u komt niet aan de tafel bij Yeshua. Niet volgens. Ezekiel uh, uh, uh, 44. Dit zegt. Jawe, Niet boos. Iedereen komt mij vragen over die besnijdenis. Wat denkt u daarna van? Ik denk er helemaal niks van. Jawed zegt het. Geen onbesnedenen van hart of vlees. Zegt u? Ezekiel 44 van vers 9. Duidelijk. En ons plaatje was de eerste uittocht. En Israël kwam over de rivier. En onder Joshua werd het allemaal gedaan. Ja, maar Paulus die zegt, Paulus die zegt. Romeinen 10, vers 4. Christus is het einde van de wet. En gerechtigheid voor alle die geloven. Dat zeg hij toch? Dat zegt hij helemaal. Dan moet ik even kijken hoe laat het is. En Wim zei het kan tot 10 uur. Ik ben ertoe bereid om nog een lezing te geven over Paulus en de wet. Maar als hij zegt, nee jongen, ik heb genoeg voor één dag en dan kan ik heel goed bereid, want het is een heleboel om dat in uw op te nemen, dan begrijp ik dat ook. Dus, laten we even verder gaan. Wie horen het bij het verloste huis van Israël? Dat is heel belangrijk. Wie horen daarbij? De verlosten uit Juda, of de Joden. Wie zijn verlost? Die het bloed aan de deurpost van de huis smeerden, toch? Die het bloed aan de deurpost van de huis smeerden, die werden als oudste zoon verlost. Alleen de oudste zonen werden maar verlost. Dus als u het bloed aan de deurpost van uw hart smeert, dan wordt hij verlost als oudste in Israël. En wat gebeurde er toen? Al de oudsten zeggen, ja, die moeten apart gezet worden, die zijn voor mijn dienst. En toen hebben ze dat later verwisseld met de levieten, maar het principe is hetzelfde. U moet hem dan als een priester dienen. In de, niet in de fysieke tempel, want die is er niet. En dan zegt Petrus, stuur dan maar verander op vanuit je vleeselijke tempel. ...in je gebeden die dan geur zijn voor jou. Dus, chavot 2, tempel moet weg. Nu moeten wij verder als een geestelijk huis... ...waar wij allemaal bouwstenen in zijn, zegt, zegt Petrus. Nou ja, ik ga het helemaal niet naar die kerk of naar die gemeente. Het is veel te veel weg. Het kost me 50 euro aan benzine. Hè? Ik kijk wel naar, uh, hoe heet die, Mr. Benny Hint. Nou, die heeft duizenden tot Jezus gebracht... Ja, maar hoeveel heeft hij dus tot Yahweh en Yeshua gebracht? Dat is de vraag. Want volgens Deuteronomie 13, Deuteronomium 13, is hij niet een gezalde zoals Yahweh dat ziet. De verlosten die het bloed aan de deurvorst van hun hart gesmeerd hebben uit de Joden. Dezelfde verlosten uit dat stammenrijk van Israël. En de verlosten uit de volken. Ja, want er zijn volken. We zijn, niet alles is Joods en Israël. Het is een hele grote menigte. Maar, er, staat er, er wordt maar een heel klein deel, verlost. Niet alles wordt verlost. Want dan lees je in de openbaringen dat er gaan, duizenden gaan er verloren. En de mensen die dan leven, die zien dat allemaal. En dan staat er, en ze bekeerden zich niet. Want ze waren onder een delusie, die zo sterk was. Dat ze de waarheid niet wilden geloven. Wat is de waarheid? Psalm 119. Uw Torah, uw levenswijze is waarheid. Maar er zullen er uit de volkeren aansluiten. Zodra ze ook dat bloed weer aan de deurpost van hun hart smeren, ja, dan wordt er niet gevraagd: uh, ben je al besneden? Nee, het bloed komt eerst. Eerst de besnijdenis van het hart. Dan mag je mee naar de berg Sinaï. Daar wordt hij de levenswijze van Yahweh voor gehouden. Ja? En die moet hij dan uit gaan werken en, en gaan gehoorzamen. Dat kan hij niet in één dag. Ik zeg altijd maar, begin maar met de Sabbat. Dat is een heel goed begin, want dat is het merkteken tussen Yahweh en zijn volk. En dan iedere dag, dan doet hij er maar een gebod vanuit de Torah bij. Niet vanuit het rabbinaanse uh, jodendom, maar vanuit de Torah. Ja? En dat moet hij voor uzelf leren... En u moet bij een gemeente aansluiten. Als een bouwsteen. Waar u gezamenlijk voor Yahweh licht wil zijn. Want dat was, dat was toch het plan. Het plan van Israël was licht te zijn voor de volkeren. Zodat de volkeren dat zagen. En zich aan wilden sluiten. Zodat alles verlos kon worden. Maar Israël van die tijd heeft het af laten weten. Laten we dat het het afweten. Of gaan we nu onze, onze gave Die Yahweh gegeven heeft. Niet alleen in financieel. Maar ook. Een dame vroeg mij, mag ik bidden dat de profeten weer komen, zoals in de tenag? Ik zeg, dat kan je doen. Ik zeg, maar u bent ook een profeet. U mag ook naar uw familie toe, naar uw vader en moeder en broers en zussen. En zeggen, zo spreekt Yahweh. Bekeert u, want het koninkrijk van Elohim is nabij. Dat mag u. We zijn toch allemaal profeten en koningen, hè? Dus we hoeven niet te vragen of Jeremia terugkomt of, of Mozes. Nee. U bent nu een bouwsteen voor Abba Yahweh. En hij wil wonen in uw tempel. En u moet rein zijn. En u moet licht zijn. En hij zegt uit deze duisternis moet u weg. U moet niet ook yoked. -e Hoe heet dat ook weer jongens? -e ongelijk gespannen zijn. U weet het allemaal? yoked. -e kan niet. Duisternis kan zich niet vermengen met het licht. Rein niet met onrein. Dus als u echt in het Hebreeuwse context van het woord heilig op apart gezet wil zijn. Dan moet u terug naar de levenswijze die Yahweh voorschrijft voor Juda, Israël en de volk. En dan kan Joshua u behouden. Alle die in Joshua hebben aangenomen als hun verlosser. Die zijn zaad van Abraham. Dus heb ik iemand vervangen, heb ik iemand vergeten, niemand is vervangen of vergeten. Deze hele levenswijze is inclusief. Daar kan iedereen en ieder mens zich bij aansluiten. Alle zijn aangesloten in het Israël van Jaweh, in Mosiach. Wie gaat dus Juda tot jaloersheid verwekken? Is dat het in statuut kerk? Mevrouw heeft al gezegd, daar wordt geen jood jaloers van. Eerlijk waar niet hoor. Zelfs een orthodoxe jood wordt er niet jaloers van. Hij gaat ook wel zitten bij de gepoetste schoenen van de, van de paus als die overleden is. Want dan zie je de imam. En dan zie je de, dan zie je de orthodoxe rabbijnen, En dan zie je Mr. Clinton de Baptist. Ze zitten allemaal bij die paus aan zijn voeten. Wat doen ze dan? Wat moeten ze dan? Omdat ze allemaal bij de macht zitten. Het heeft niks te maken om u de waarheid te vertellen. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen Elohim is. Ze hebben mij tot toorn verwekt bij hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn. Wie waren de lowami? Ephraim. Ik heb gezien op de televisie Larry King Live. Hè? Die, die kennen we, Larry King. Hè? ja. Hij was daar met een, een Jew for Jesus en een rabbijn en central baptist. Dus een hele serie van die religieuze people. En die rabbijn die werd me nog kwaad. Hij zegt, ze gaan allemaal met onze dingen lopen slepen. Met onze chauffeurs lopen ze te blazen. Ze doen onze sjalen om en onze kip. Dat is van ons. Onze feesten gaan ze doen. Ik dacht dat die feesten van Yahweh waren. Levitikus 23, vers 1. Dit zijn de hoogtijddagen van Jade. Staat niet bij dat ze alleen van de Joden zijn. Ze zijn van Jade. En die worden opgedragen aan al Israël. Ben je een Israëliet. Ja, dan moet ik paas gaan vieren. Ja? En herdenken dat uw voorraders uitgeleid zijn uit Egypte. En dat behoren je kinderen vertellen, zodat die in de laatste der dagen dat weten. Want Paulus zegt dat is een voorbeeld. Want jullie gaan ook weer terug. Volgens Jeremia 11, vers 11. Terug naar het land: Door diegenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk. Zal ik tot toorn verwerken. Wie was er geen volk? Hosea 1, vers 9. Ephraim was Loami. Wie waren er een dwaas volk? Hosea 8, vers 12. Ik schrijf hen de voortreffelijkheden. Mijn Torah voor, daar moet je heen gaan. En dan moet je dat laten zien, die Torah. Het lijkt een, lijkt een rode vlag bestier. Eerlijk? Moeten ze er niks van hebben? Ephraim, die, die Torah, nee hoor. Het is voor de Joden. Wij niks mee te maken. Wij zijn onder de genade. Maar ze weten alleen niet van welke God. Ja? Want als je in het heidendom leeft, dan ben je niet onder de genade van Elohim. Daarom hebben er zoveel mensen problemen. Ik kan leiders... Die zijn, hoe noem je dat, gedeprimeerd, depressed. Misschien zijn ze wel een pro Prozac, ik weet het niet. Omdat ze niet eerlijk zijn. Ze zeggen dat ze dit al veertig jaar weten. Maar in hun gemeente leren ze het niet, want er komt er wel eens onrust komen. Dat mag niet. Geen wonder dat deze mensen als, als in de stoelen zitten en er niet meer weten van ater of maten en de bomen van het bos niet meer zien. Dat kent toch niet? Israël, u en ik, wij waren dwaas. Door de Torah van Yahweh was het gewoon iets vreemds. Wij wilden daar niks van mee. Helemaal niets. Het woord aan de discipelen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ik zeg u, gij zult met de steden van Israël niet ten einde weten als de mensenzoon zal gekomen zijn. Waar zijn de steden van Israël? In dit evangelie koninkrijks aan Israël herstelt, Zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. Waarom? Want wij zegt ik doe het voor de volken. De volkeren zullen zien. Want ik heb beloftes gemaakt. En in de wereld zeggen ze waar is hun God? Nergens te zien. Maar ze zullen het weten. Want u zal uitgeleid worden met wonderen en tekenen. Waarom? Zodat de volkeren het kunnen zien dat hij zijn naam hoog staat. Gij zult zijn naam niet ijdel gebruiken, staat er in het Nederlands. Nee, er staat in het Hebraaus, gij zult zijn naam niet tot niets brengen. Ja? En als u Hashem zegt, dan brengt u zijn naam tot niets. En als u daar maar niets van maakt, nee, hij zegt in deze laatste dagen, voor de uittocht, wil ik dat iedereen weet dat mijn naam Yahweh is. Ik was die ik was ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal dezelfde als waar u ouders en grootouders en overgroot. ik heb dezelfde uitgeleid moeten wij net zoals Daniel doen moeten we op ons knieën gaan en vergeving vragen voor de zonde van onze ouders en die van ons en dan moet u ook zeggen tegen hem, maar u hebt gezegd als ik de Torah ga navolgen dan is deze belofte voor mij mijn kinderen en mijn kinderens kinderen iedere dag moet, moet u aan hem houden hè? dan doet hij dat ook ik heb het in mijn eigen gezin gezien. De steden van Israël. Zijn er Israëlieten in Goes? Ja. Appelschaar, zijn er Israëlieten in Appelschaar? Ja. Wat waren er in Rotterdam? Alblasserdam. Israëlieten. Daarom heeft dat 2000 jaar geduurd. Want dit zijn alle de steden van Israël. Want overal wonen daar Israëlieten. Oost, west, noord, zuid. Singapore, ja. Kuala Lumpur zijn Israëlieten. Hebben ziet dan, net zoals u. Studeren Torah zijn uw broeders en uw zusters. Israëlieten in Kuala Lumpur. Zelfs in nieuw Zeeland hebben we Israëlieten. En indien gij in de Messias zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de belofte erfgenaam. Bent u in de Messias? Dan bent u in Israëliet. En laat niemand dit ooit van u afnemen. Laat het ze nooit van u afnemen. Want dit is wat Jawege zegt. Ik heb het u alleen maar laten zien. Ik kan er nog wel uren over doorgaan. Maar dat doen we niet. Ik heb nog een aantal boeken. Vandaag is het Sabbat. Dus we verkopen ze niet. En een heleboel cd's en dingen. Als u daarin geïnteresseerd bent. Dan legt daar een lijst. Dan mag u uw naam opschrijven. En dan worden die u toegestuurd. Vanuit <coughs> appelschaat. Dan bent u een Israëliet. Een Israëliet is iemand die zegt. Ik laat u niet gaan. Laat hem nooit gaan. Hè. Laat hem nooit, laat nooit. U moet deurwachters hebben in uw Kihila. Die werden ook bij Lot vastgesteld in de tempel. Ja, de Kihila is de gemeente. Of de Ecclesia. En die deur moet u bewaken. U mag daar zo niet iedereen binnen laten. Want u kan... Want de leiderschap die moet ook naar de deur. Yeshua zegt, ik ben de deur. En alle die naar mijn schapen willen, die moeten door de deur. Dus als de deur Yeshua is, en hij is het woord, en hij is het Torah, dat levend Dan moeten al de leiders naar de Torah toe. Maar als ze over de muur klimmen, dan zijn het dieven en leugenaars en de waarheid is niet in. Die mogen niet naar de schapen. Dus het is de verantwoording voor de leiderschap om de schapen te beschermen. Daarna moet u heel duidelijk zijn. Dat in Matthäus 24 waar we mee begonnen zijn. Dat er in de laatste dagen zullen de lieden komen. Die u ook willen verleiden. En die hebben credentials. Ja, de beste. Die zijn naar de beste theologische scholen geweest. Uh, uh, Dallas. Uh, Huppelepup seminaries. Voor mij zijn het cemeteries. Maar dat maakt niet uit. Ja, daar hebben zo alles geleerd. Ze kunnen boeken schrijven ze zo dik. Maar ze zeggen dat u een heiden bent. En dat u maar in Moab moet blijven. Laat ze het nooit van u afnemen. En dat u uw deur daarvoor bewaart. Ik laat u, Yeshua, het woord dat vlees geworden is, nooit gaan totdat u mij zegent. Wat betekent dat? Dat u nog, de verlossing staat u nog voor de deur. We hebben geleerd, ja, maar als ik Jezus aanneem, als een zaligmaker. Dat is allemaal Romisch katholiek zalig maken. He, dan ben ik er. Dan ben ik er toch? Paulus zegt, je moet de race lopen tot het einde. Want zegt hij, ik ben voor de eerste keer gekomen, Hebreeën 9, voor de eerste keer ben ik gekomen om de zonde te betalen voor de mens. De zonde zijn betaald. Maar de tweede keer kom ik voor diegene die echt op mij zit te wachten. Want die ga ik verlossen. De verlossing komt pas aan het einde. U moet vasthouden aan hen tot het einde. En er zijn er lieden in het Massiaanse Joden doen, die zeggen, nee, nee, hij is maar gewoon mens. Ik kan hem eigenlijk nog geen eens haar sadik noemen. Hij is maar een Sidik, een rechtvader. Maar een mens kan de zonde van een mens niet verlossen. Ik wil niet door een sadik verlost worden, maar ik wil verlost en ik word verlost door de grote zoon van Elohim, het woord dat vlees geworden is en dat onder ons getabernakeld heeft. Rechtvader. Rechtvader. Abraham wist daar alles van. U weet, u weet van Abraham, die kwam, uh, uh, Joshua, de engel, of de, hoe u het maar ook noemen wil, die kwam bij, bij, bij Abraham. En Abraham zei tegen zijn vrouw, ga jij eens heerlijk een bokje klaarmaken. Met een heerlijk kannetje heerlijke melk. Waarvoor lacht u? Waarvoor lacht u? Oké, okay. heerlijk hebben ze daar gesmuld van vlees en melk daar hebben onze rabbijnen een hele toestel voor geschreven dat u mag dit niet en dat niet en zus niet en zo niet maar Yeshua die was volgens mij die daar met Abraham was heeft daar heerlijk gesmuld en als hij het mag mag u het ook toch en toen zei hij we gaan naar Sodom en Gomorra, want dat gaat dan niet goed en Abram zei: Mag ik even met u spreken? Nou ja, zeker. Hij zei: Als er nou 50 Saddikin zouden zijn, He, rechtvaardig, zou u dan. Uh... Oh nee, dat doe ik niet. Dan noemen wij dat een Dutch auction, een Nederlandse veiling. He, Abram, zou ik nog één keer. Dan moet je durven, hoor. Abraham Abram had lef. Hij zei: Als er nou 10 een minjan van Saddikin zouden zijn, zou u dan. Zou je dan die steden... Nee. Dus daarom zegt Israël... Er zijn altijd minimaal... Tien sadikim die deze wereld dragen. Want anders was er geen hoop. En dan hoop ik dat er in Al-Basserdam... Een heleboel meer zijn die hun licht gaan schijnen... Voor Abba Yahweh. Dat u ook een sadik mag zijn. Een rechtvaardig iemand. Dat kan in Joshua. En dan zal u moeten handhaven tot het einde. En u zult, zoals ik eerder gezegd heb... Er duizenden zien sterven aan uw linker en aan uw rechterhand. Want er gaat heel wat gebeuren. Dat kan u lezen in de, de, de, de openbaring. Daarom heeft u elkaar ook zo nodig. Daarom moet u zeggen, ik ga het maar niet naar Oostenrijk. We gaan hier de zaak zo opbouwen. Want we hebben, we hebben toch finans, financiën nodig om dit naar buiten te brengen. U bent uw broeders hoeder. Want, zegt ECGL, als je niet zegt dat je broeder verkeerd is... Dan hou ik je aansprakelijk. Dat is wat. Wat heeft Tienus met mij te maken? Ja, ja. Je hebt alles met u te maken. Uw vader, uw moeder, uw broers, uw zussen. Ja? En als ze na een aantal gesprekken zich van u af kunnen. Dan mag u de stof van uw schoenen wassen. En zeggen. Niet langer voor worden zwijnt. Maar dan zitten hier wel mijn broers en mijn zussen. Ja, want wie zijn mijn broers en zussen? Zegt, zegt Joshua. Zij die de wil van Abba doen. Wil je ja, dat wil van Abba? Ja, hè? dan ben je mijn broer. En mijn zus. En daar zitten nog een heleboel broers en zussen. Ik heb nog nooit zoveel lieve broers en zussen gehad. Ik kwam helemaal uit mijn Nieuw-Zeeland. En mijn eigen broer zegt tegen mij, 'Wanneer kom je nou ook ik zeg, 'Donderdag'. Hij zegt donderdag, dan ga ik naar Hulshorst'. Zodat ik zal handhaven en regering met hem als een prins. Dat is de belofte. Want u zal mee mogen regeren met hem. Deze duizend jaar. En nu hebben we het gehad met een dame over de eerste en de tweede opstanding. Maar het is al vijf uur. Ik denk dat we maar niet... Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Van mij wel. Dus u vraagt het maar aan uw, uh, aan uw broeders en zusters en die dat willen. Is dat voor ons een probleem? Geen probleem hè Kees? Bemoedigend. Zo, even afsluiten hier. Jacob werd Israël, want hij worstelde met Yeshua. U bent Israël geworden door Yeshua, net als Jacob. En toen Jacob geworsteld had, daarna was zijn loop anders. Begrijp je dat? Zijn loop was anders. Hij liep niet meer zoals hij voorheen liep. Maar zodra hij Israël werd, met zijn loop anders, want hij liep toen volgens de Torah. In de, in de levensstijl en de levenswijze van Yahweh. Ja, ik ook. Toch? Daarom gedenkt dat gij eertijds. Nou, dit is weer een heel ander verhaal, hier gaan we bij sluiten. Eertijds waart gij heidenen, ja, naar het vlees. Maar in Yeshua is het onmogelijk dat u een heiden bent. Dan bent u Israël. Dan bent u als Israël op deze olijfboom geënt. En de mogelijkheid is, het is niet belangrijk, het is een, maar een grote mogelijkheid, dat u uit één van deze tien stammen uw wortels heeft. Maar zou dat niet zo zijn, maakt het ook niet uit. Want zodra u het bloed van Moshiach aan de deurposten van uw hart, bent u in Israël lief. En dan in Ezekiel 47 staat er voor ons allemaal dan staat er voor ons allemaal geschreven als we gaan deelnemen in het, in het uh, verdelen van Millennial Israël. Ezekiel 47, en dan gaan we even iets drinken. Ezekiel 47, en daarvan het 22e vers. Maar het zal er geschieden dat gij hetzelfde zult doen... Vallen in erfenis voor uw lieden en voor de vreemdeling die in het midden van u verkeren. Die kinderen in het midden hebben van u zullen wonen. En ze zullen uw lieden zijn als inboorlingen. Inboorlingen wordt mij bedoeld natuurlijke Israëlieten. Dus geen onderscheid. Zo was het ook in Genesis 19. Zo zal het ook zijn in uh, het millennial Israël. Ingeboren. Onder de kinderen Israëls zullen met uw lieden een erfenis vallen. Dus u krijgt daar uw erfdeel. Want dat is u beloofd. Ja? Dus alle in Israël krijgen hun erfdeel. In het midden der stammen. Ook zal het geschieden in de stam bij welke de vreemdeling zich aansluit of verkeert. Dus als u nou voor dat nieuwe Jeruzalem komt. Dan heeft hij twaalf poorten van de twaalf zonen van Jacob. Geen gereformeerde poort, geen Rooms-Katholieke poort, die zijn er niet. En dan mag u kiezen. Als u het dichtst bij Juda staat, gaat u door Juda's poort. Als u het dichtst bij Ephraim staat, dan gaat u nu Juda's U mag ook Rubens poort. zijn alle Israël. U mag kiezen, want de Moschiach zal u uw plaats geven in het Israël van Yahweh. Halleluja.